10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Kokkelman. Er dreigt een enorme leegloop bij Defensie door de bezuinigingen van het kabinet. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Dorald, goedemorgen. Goedemorgen. De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in de zomer gesproken met D66... over het toetreden van die oppositiepartij tot het kabinet. De gesprekken zijn op niets uitgelopen, dat bevestigen Haagse bronnen.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 De inflatie in Nederland is in augustus licht gedaald en bedraagt nu 2,8 procent. De afgelopen maanden liep de inflatie nog op tot 3,1 procent in juli. Economieredacteur André Meijnema. Nu dus een daling dankzij onder andere lagere prijzen bij benzine, kleding en vakantiereizen. Onze inflatiestijf is desondanks nog altijd erg hoog, vergeleken met andere landen in Europa. Want de gemiddelde inflatie in de eurozone bedraagt maar 1,3 en daar zitten wij dus twee keer zo hoog boven. De grootste Nederlandse leverancier van varkensvlees, Vion, fraudeert met een kenmerk voor diervriendelijk vlees, meldt het VARA-televisieprogramma Zembla vanavond. Het gaat om het zogeheten Beter Leven-kenmerk van de dierenbescherming. Werknemers van Vion zeggen in Zembla dat er dagelijks Beter Leven-vlees gemengd wordt met vlees uit de bio-industrie. Controleurs van de dierenbescherming zouden om de tuin worden geleid. Volgens vleesverwerker Vion klopt er niets van de aantijgingen.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 Het gaat om landen als China, India en Thailand. De afname heeft te maken met de groeivertraging van de Aziatische economieën. De consumenten geven er minder uit en de bedrijven investeren er minder. Het weer vandaag volop zon. Het wordt 25 graden aan zee... en misschien wel 30 in het binnenland. Ook morgen wordt het zomers warm. Later op de dag volgt wel bewolking en tegen de avond... kan in het zuidwesten een regen- of bijvallen. Kees Kwaks van de ANWB kijkt naar de slechtste chauffeur van Nederland. Daar leek het vanochtend wel op in de spits. De ochtendspits is aardig in de prak gereden op veel plaatsen. Nu nog over. de file op de A10 na een ongeluk tussen Osdorp en de Afgedraai 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A12 de na richting Utrecht tussen Rewijk en Nieuwebrug 4 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Net als op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag. Daar staat nog 5 kilometer bij Zoetermeer Centrum. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland een aanrijding bij Rotterdam Centrum. Het zorgt voor 5 kilometer file. Bij Spaanse polder zijn nu twee rijstroken dicht. En problemen zijn er al een tijdje op de A44 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Een ongeluk bij de AFrit Oude Wetering is de oorzaak. De file is lang, 11 kilometer vanaf Voorhout. verkeer wordt er nu langsgeleid via de af en Oprit. Het is beter om om te rijden vanuit de regio Haaglanden. Dat kan via Leidsendam over de N14 en de A4. Juist, en jouw oproep aan de weggebruiker is: rij nou eens? Normaal graag. Dank je wel, Kees. Tot okay. straks.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Militairen vrezen totale uitholling van defensie. Jack Nicholson gaat met pensioen. Tegenstanders van de Syrische president Assad hebben al hun hoop gevestigd op president Obama. Als Amerika hem al niet kan stoppen of wil stoppen, wie zal hem dan wel ooit stoppen? En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Het gevolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. De grootste vakbond voor defensiepersoneel. De VBM vreest voor een totale uitholling van defensie... behalve de talloze bezuinigingen. Zou minister Janine Hennis-Plasgaard ook nog eens... het grootste schip van de marine, de Karel Doorman, willen verkopen? jean Deby, Deby, Goedemorgen, Goedemorgen, meneer Kokkelman. Uh, totale uitholling van defensie, waar staat dat voor? Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, wat ik daar precies mee bedoel is uh, dat wij te maken hebben met uh, grote financiële bezuiningen de afgelopen jaren. Ja. Uh, ik zal kort omschrijven. We zijn begonnen met grote tekorten naar aanleiding van de inzet aan Afghanistan. Ja. We hebben in 2011 1 miljard uh, bezuiningen opgelegd gekregen, wat, uh, waardoor 12.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Vervolgens is de prijsspelcompensatie in Defensie niet toegekend. Geen compensatie voor een BTW-verhoging. Bezuiningen uit het regeerakkoord. bezuinigen uit de voorjaarsnota. En in juni 2013 heeft de minister van Defensie gemeld dat er wederom. Een structureel tekort is van 333 miljoen euro. Ja. Dus dat betekent dat Defensie gewoon echt in zwaar weer zit. Midden in een gigantische reorganisatie wat de hele Defensieorganisatie op de kop zet. En dat merken natuurlijk mijn leden, de militairen en de burgers, merken dat iedere dag. Ze merken dat doordat er bijvoorbeeld is bepaald dat uh, er uh, aantallen worden vastgesteld financieel, uh, op basis van financiële zaken met betrekking tot de rangen. Dus er wordt niet uh, gekeken wat hebben mensen voor taken, over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En op grond daarvan krijgen ze een salaris. Neem een even van de vorige zeg, van luister, zoveel zandte hebben, zoveel zandte majoors hebben, zoveel schade drie en vier. Ja. En uh, succes ermee, voer het maar uit. Dat betekent concreet voor onze mensen dat uh, zij meer taken moeten uitvoeren dan dat ze uh, gewoon betaald krijgen. En dat levert gewoon ontzettend veel Frustratie levert dat op. Ja. Even een voorbeeld. Groepsgommel dan bij de, mar uh, de Mariniers. Voorheen ja. uh, had hij drie uh, Mariniers onder zijn leiding. Nu heeft hij dertien. En hij krijgt hetzelfde salaris. Ja. Uh, uh, nou ja. Wat? Daar kun je nog van zeggen: we moeten allemaal de prima aanhalen. Dus waarom niet bij Defensie? Uh, maar de vraag is even: want ik hoor, de, ik, ik hoor Defensiemensen en ook uh, de Bonden dit al jaren roepen. Namelijk uitholling van Defensie. De vorige minister van Defensie, Hans Hille, die zei toen die 1 miljard moest bezuinigen, dit is het, meer kan er echt niet af. Nou, dan moet nu toch weer wat meer af. Wat blijft er eigenlijk over van Defensie? Uh, uh, blijft er iets over? Nou, ja, Het punt is dat er steeds minder operationele eenheden overblijven. En die operationele eenheden, zowel voor de kostwachtbewaking... maar ook voor nationale taken, zoals als er rampen zijn. Daar hebben we bijvoorbeeld de chinook helikopters die bosbranden kunnen blussen... waarbij de brandweer onvoldoende capaciteit heeft om dat te doen. Je ziet ook dat er steeds meer andere operationele eenheden... helikopters worden, steeds minder. De aantal schepen wordt steeds minder. Dus de kustwachttaken die de marine moet doen in Nederland... ...en het Caribisch gebied wordt steeds uh, moeilijker om, uh, om uit te voeren. Ja. Bij de landmachten zijn uh, natuurlijk hele grote reorganisaties en operationele afgeschaft, ja. zoals onder andere de tanks. Die Karel Doorman uh, moet nu worden verkocht misschien? Uh, ja, dat is natuurlijk ook heel uh, curieus. Het schip is nog niet eens af, hè? Nee, het is een ruwbouw die op dit moment klaar is en dan zou die alweer verkocht uh, moeten worden. Ja. Uh, wat ik van mijn mensen krijg te horen is dat er uh, steeds minder geld is voor oefeningen, voor ja. trainingen. Ze zien dus de kwaliteit van hun eigen uh, groep uh, en peloton uh, verder afnemen. Mag ik Zeker u een vraag stellen, heeft het eigenlijk überhaupt nog wel zin om dan iets van een defensieapparaat overeind te houden als je uh, zo ontzettend in eigen vlees aan het snijden bent? Maar ja, de vraag is een vraag die de politiek zich moet stellen. Maar ik vraag Kijk, maar nu. Uh, nou, Defensie-organisatie, die heb je keihard nodig om uh, voor de veiligheid van Nederland. Ja. De veiligheid nationaal, de veiligheid internationaal. Wij hebben ons gecommitteerd internationaal om de, de rechtsorde te handhaven. Dat betekent ja. dat ook dat je dat moet doen. Ja. Maar er zit nog een andere component aan die heel uh, vaak uh, onderbelicht is. Uh, op het moment dat je uh, je partners uh, helpt uh, uh, op het militaire vlak... betekent dat uh, dat jou ook economische uh, opdrachten gegund ja. worden. Doe je dat niet, krijg je dat economisch niet. En dat betekent dat dat ook direct uh, financiële... ...gevolgen heeft voor Nederland en voor de welvaart van Nederland. Zeker. Maar mijn vraag was een andere. Namelijk als ik u de gewetensvraag stel, heeft het dan nog wel zin? Nou, die gewetensvraag die moet ik beantwoorden met... ...ja, het heeft zin, maar het kost de mensen steeds meer moeite... ...in de defensieorganisatie om op een fatsoenlijke manier hun werk uit te voeren. Juist. En de frustratie neemt daardoor ook toe. Goed. Tegelijkertijd wordt er ook gesproken over een bijdrage in... Mali, of Mali, wat zegt u eigenlijk? Nou, dan moet je gaan kijken van wat is daar nodig. En wat wordt uh, Nederland gevraagd. Uh, op het moment dat Nederland uh, gevraagd wordt om special forces te leveren. Dan heeft Nederland die capaciteit nog. En dan kan dat uh, uh, daadwerkelijk ook gevraagd worden. Ja. Uh, want uh, u moet uh, zien dat uh, de defensieorganisatie is gewoon een grote gereedschapskist. Waar allerlei instrumenten in zitten. En die instrumenten kunnen gebruikt worden. Op het moment dat uh, onze regering uh, en het parlement uh, dat nodig vinden. Ja. En dan doe je daar een beroep op. Ja. Alleen die, uh, die uh, gereedschapskist uh, wordt... Uh, Steeds leger, en je ziet al op een uh, aantal gereedschappen dat roest ontstaat. Juist, ook op dit uh, het type gereedschap? Uh, als het gaat om het type gereedschap uh, inzetten van het korps daar zie je dat uh, nog niet. Nee, dus dat uh, kan. Maar... maar veel minder lang dan in het verleden, vermoedelijk. Dat is correct. En uh, dat de andere punt, dat zie je ook uh, bij de inzet uh, van de patriots uh, in Turkije. Nederland heeft zich gecommitteerd voor een jaar, maar veel langer kan het ook niet, omdat uh, we de mensen daar niet voor hebben. Uh, ook dat is uh, verder uh, versoperd uh, in het verleden. Dat is wat u bedoelt met uitholling. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen die nu luisteren en er geen bal meer van begrijpen. Want uh, we gaan toch dat vliegtuig ook nog kopen, die JSF? Nou, maar die JSF die ligt heel ver uh, in de toekomst. Uh, daar hebben we nu niets uh, aan als het gaat om bezuinigingen. Maar hij staat toch wel de... in de boeken? Uh, dat, die staat in de reeksen van vanaf uh, 2020. Uh, u weet dat de F-16 dermate verouderd is uh, dat hij aan vervanging toe is. En uh, voor mijn mensen geldt uh, dat uh, het beste materiaal moeten zij hebben om op die manier, op een goede manier op het gevechtsveld te kunnen overleven. Ja, maar goed, u trekt nu opnieuw aan de bel. Eerdere pogingen hebben niet zo heel veel opgeleverd. Uh, nou, wat je merkt is op het moment dat we aan de bel trekken, uh, dat het dan uh, iets minder slecht uh, wordt. Uh, maar dat neemt natuurlijk niet weg uh, dat, uh, dat we de afgelopen jaar natuurlijk een behoorlijk aanslag uh, op Defensie hebben gepleegd. Ja. Uh, of, maar met nog meer... Op de loyaliteit en de flexibiliteit van de militairen en de burgers die erin werken. En ja, de mijn mensen die zeggen steeds. En gisteren werd er op Twitter heel erg duidelijk: van ik ben blij dat ik over zeven maanden Defensie verlaat. Dat ik dit niet weer meer hoef te maken. Ja. Want de politiek zegt enerzijds Halbe zeilser nog een, een paar maanden geleden: van er moet geld bij Defensie. Ja. Uh, Frans Timmermans uh, die zei onlangs: van we moeten op die krijgsmacht niet verder bezuinigen. Dat is onverstandig. En uh, wat en zie tot... je dan? Wat doet ja, en wat zie je dan uh, toch gebeurt, ja. En dan is het mijn taak om daar uh, namens mijn leden tegen in verzet te komen. Ja. Om uh, in ieder geval de burger te laten zien dat defensie belangrijk is. Krijgsmacht is belangrijk voor onze eigen veiligheid, voor onze ja. eigen economie, voor onze eigen welvaart. En ik probeer dan in ieder geval Tweede Kamerleden te overtuigen om uh, dat uh, tegen te houden. Zij hebben het budgetrecht en zij kunnen uh, daar uh, die pijn verzachten voor de krijgsmacht. Hebt u bij deze gedaan, Jean Deby, de voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel? Ik dank Dank u Graag gedaan. Een land in de greep van oorlog. Een bevolking in angst. Oh Gezien door de ogen van Hans-Jaap Mellissen. Kogelhulzen liggen hier ook nog uh, over de grond. Deze week in Goedemorgen Nederland, Syrië. De eindeloze oorlog. Ja, Syriërs die hun land willen verlaten standen vaak aan de grens met Turkije en dat houdt de deur dicht voor vluchtelingen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Verslaggever Hans-Jörg Melissen bezocht een kamp in Syrië waar vluchtelingen gespannen afwachten op wat gaat komen. Ja, de kinderen staan bij een uh, waterput in dit stoffige kamp vlak bij de grens met Turkije en de witte tenten van de UNHCR zijn helemaal bruin gespreid door het opstuivend zand. Abdulkader, een van de, nou, laten we het maar woordvoerders van het kamp noemen, even de oppositie mensen die hier uh, ook in dit gebied werken. Uh, how safe are people in this camp? They are not safe here because Al Assad, the people uh, warn us that Al Assad maybe use chemical weapon in the countryside of Aleppo. So all the people here in the camp are afraid and try to enter to, to the new camp in Turkey. Mensen zijn bang. Uh, op het platteland van Aleppo voor ja, chemische aanvallen... die ze dus ook al hebben gezien in Damaskus. Bang dat er wraak komt hier van Assad. Uh, ze willen graag weg uit dit kamp naar Turkije. Uh, dat hebben dus een aantal mensen mogen doen... maar uh, voorlopig zit het er voor deze mensen dus even niet in. But the Turkish government closed the border. Hij zegt de Turken houden de grens weer dicht zitten, weer even vol aan de andere kant. Lees maar eens, Lees gaat over Lees maar eens, de Amerikanen. maar maar Amerikanen. Heen, heen... Bom, bom, bom, bom. Hij ja. komt uit een wijk uit Aleppo waar bommen van Assad vallen. Hij doet het uh, even na. Het, het het afdelen, het Nadat vier familieleden van we zijn gedood in die wijk zijn we naar dit kamp vertrokken. De wereld, blijf, de Als ze flink op hun kop krijgen, die Assad lui, dan zijn wij snel weer terug in onze huizen. We zijn niet meer in de we het We hopen nog steeds dat die Amerikanen gaan aanvallen. Op een moment dat hen dan misschien beter uitkomt. Maar laat ze het alsjeblieft doen. Amerika We houden van Amerika, roep ik een paar vrouwen die hier staan. Als ze niet vandaag bombarderen, dan misschien een andere dag. Dat is een meid. Natuurlijk zal Assad wraak nemen met bombarderen op ons. Maar we hopen dat de Amerikanen hem dan snel genoeg hebben uitgeschakeld. Zodat het niet hier terechtkomt. We willen best dat Amerika aanvalt. Maar dan willen wij graag al verplaatst zijn vanuit dit kamp naar Turkije. Want stel je voor dat die wraak van Assad komt. En dan lopen wij maar weer even gauw door... Want als je in zo'n kamp staat, ook al is dit kamp kleiner geworden... ...vrij gewoon een grote menigte om je heen staan... ...die vooral hun persoonlijke ellende uh, willen vertellen... ...en die opgelost zien meteen. En het grotere geheel, ja, daar hebben ze natuurlijk ook maar heel beperkt invloed op. Om niet te zeggen geen invloed op. Maar advocaat, degene die is net steeds vertaalt ...en de oppositieactivist is die uh, in het mediakantoortje hier bij het kamp zit. Wat vind jij zelf van uh, de manier van werken van Obama... No no it's not good because he is the president and he take his uh, design and he say I will attack after that he surrender you know the people here in Syria who support Bashar al-Assad they think that Obama became uh, just a love personality yes yeah. it is niet goed uh, wat Obama doet uh, hij moet gewoon uh, doen wat hij zegt, ergens voor staan. En de uh, aanhangers van Assad moeten nu al ontzettend om hem lachen. Ze vinden het een bespottelijke figuur. The regime uh, uh, Hoe langer Obama wacht met bombarderen, hoe leger de uh, doelwitten zullen zijn. Want ja, Assad gaat natuurlijk door met plekken evacueren waar hij een bom op verwacht. Obama... Had to discuss with the Congress. Ja. After that, he take design and I and ja. say I will shell. Ja. Obama had het gewoon andersom moeten doen. Hij had eerst met het Congres moeten overleggen en dan pas een grote mond moeten hebben, dat hij ging bombarderen. En nu heeft hij het ja, verkeerd omgedaan. Yeah, ja, most of people think that nobody will stop Al-Assad. If, if of, of al ja. Wat de meeste mensen nu hier in Syrië denken, die lijden onder Assad, is dat ja, als Amerika hem al niet kan stoppen of wil stoppen, wie zal hem dan wel ooit stoppen? Niemand anders waarschijnlijk. Hans Medeser vanuit Syrië en morgen een nieuw verslag van hem. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Straks Jack Nicholson gaat met pensioen, want hij kan zijn teksten niet meer onthouden. Eerst nu het de Tumeur. Hier is Henk Spaan. Nidal Hassan is eindelijk ter dood veroordeeld. Vier jaar geleden schoot de legerpsychiater op de basis Fort Hood dertien militairen dood. Daarna liet hij zijn baard staan. Dat maakte het leger nog razender dan de schietpartij. Baarden zijn ten strengste verboden in die army. Nogal logisch met al die slaapzalen en hoofdluizen. Een baard ziet er ook verre van krijgshaftig uit. Het proces tegen Nidal Hassan moest met drie maanden worden uitgesteld. De rechter had geen trek in die baard in zijn rechtszaal. Hij moest eraf. Dat leidde tot een nieuwe rechtszaak. In hoger beroep mocht de baard blijven, konden ze eindelijk beginnen. Doodstraf geëist en gekregen. Nu zit Nidal dus in een dodencel, zonder baard. Hij was nog niet in Fort Leavenworth aangekomen... of de militairen grepen hem en schoren ze baard eraf. Met geweld. Army Regulations. Je kunt wel gemakzuchtig zeggen... kan het rotten, laat die man met baard in de elektrische stoel gaan zitten... als hij dat zo graag wil... Maar dan ken je het leger niet. Ik begrijp de militaire razernij tegen de baard. Ik heb het met Plasterk. Dat kan toch helemaal niet. We zijn geen zestien meer, Plasterk. Rot op met die baard, man. Met je hoed op leek je al op een verkleden baviaan. Wat een narcist, zeg. Ik heb me bezwaren tegen het aapje Samson en tegen de student Rutte. Maar een baard hebben ze niet. Weet je wat Plasterk wil zeggen met zijn baard? Je hoeft me echt niet zo serieus te nemen. Wees gerust, Kabouter. Dat hebben we nooit gedaan. Ik <lacht> spaal morgen het ochtendhumeur van Neil Gunjelli. voice like hell is ringing out there's no Sir Duke. Het is vijf voor half elf precies. U luistert naar de Caro op Radio 1. Jack Nicholson, dames en heren, gaat met pensioen. De Amerikaanse acteur zou last hebben van geheugenverlies... en zijn teksten niet meer goed kunnen onthouden. De 76-jarige Nicholson was te zien in films als The Shining... One Flew Over the Nest natuurlijk, en As Good As It Gets. Nicholson won drie keer een Oscar. Dana Lindsay, goedemorgen. Goedemorgen. Weet je er ook zo treurig van toen je het hoorde? Ja, op een bepaalde manier wel. En tegelijkertijd denk ik iemand is 76, dus die heeft uh, misschien ook wel op een gegeven moment recht op zijn uh, pensioen. Maar bij filmsterren denk je altijd dat ze het eeuwige leven moeten hebben. Omdat je ze ook altijd nog in hun jonge zelf um, op televisie of in de bioscoop kunt zien. Dus je vergeet dat het gewone mensen zijn die ook wat ouder worden. Ja. Was jij een fan of ben jij een fan? Ik denk dat het onmogelijk is om geen fan te zijn van uh, Jack Nicholson. het is gewoon een van de grootste acteurs die er is. Een van de grootste acteurs van zijn uh, generatie. En iemand die altijd intrigeert. Die nou een van zijn vele schurken of getroubleerde... Uh, neurotische personages speelt. Of zoals in S. Good Cats... ...meer een uh, komische kant van zichzelf laat zien. Of in een film... Zelfs moet kant. Worden ...about smiet waarin hij al een oudere man speelt... ...die met... Uh, met de ouderdom in het rijden te komen, een hele melancholische rol. En daar, daar weet hij altijd wel kanten van, van personages... en daarmee misschien ook van zichzelf te laten zien, die blijven verrassen. Ja. Um, als je kijkt naar de ontwikkelingen van zijn carrière... we kennen hem natuurlijk altijd, vooral uit die, uit, uit die films van vroeger... Hè, Born Flew of the Cuckoo's Nest, een beetje agressieve... Uh, chagrijnige, verknipte uh, mental case... En ja, hij, is, hij is begonnen eigenlijk bij low-budget filmmaker Roger Corman... waar hij ook een keer heel mooi over heeft, ontroerend over heeft verteld... dat dat degene was die hem een een heeft gegeven. Daarna werd hij een icoon van het nieuwe Hollywood. Die Rider is natuurlijk ook een hele belangrijke ja. doorbraakfilm. Uh, die uh, ja, een soort uh, icoon van de tegencultuur kon hij daarna worden... En hij heeft zich bijna eigenlijk heel erg standvastig uh, voortgezet in, in allerlei rollen die elke keer weer iets zeiden, denk ik, over uh, de duistere kanten van personages in een bepaalde tijd. Het is niet ja. een acteur die aangetrokken was tot, uh, tot makkelijke uh, rollen die alleen maar over de buitenkant gingen. Nee, en tegelijkertijd dus werd laag naar ook... laag werd er uh, ontrafeld. En tegelijkertijd werd er ook vaak gezegd: hij speelt eigenlijk toch vooral zichzelf. Ja, dat is eigenlijk een, een, dat is een mooi misverstand. Je denkt aan die grijns en die zonnebril. En je denkt dat het een hele instinctieve acteur is die variaties op zichzelf speelt. Maar hij was een enorme fan van uh, The Method, waar ook uh, Marlon Grando, die een tijd lang zelfs een buurman uh, is geweest, uh, groot mee is geworden. Dus het was iemand die wel degelijk ook uh, in uh, techniek en in, in analyse en in eindeloze oefeningen op zichzelf als acteur te leren kennen geïnteresseerd was. Maar de, de kunst is natuurlijk, en dat maakt hem ook zo uh, geniaal, dat hij dat weer kon verbergen en het eruit laten zien alsof hij maar eventjes met zijn vingers knipte en wat deed. En hij vertelde ook in een heel mooi interview um, in de, tegen de New York Times in de jaren tachtig. Dat hij altijd een soort geheim aan zijn rollen toevoegde. Dat niet in het scenario stond. En wat zelfs uh, de regisseur, of in de meeste gevallen zijn tegenspelers, niet wisten. Dus hij, hij de, gaf altijd een soort meerwaarde aan rollen, waardoor het voor zichzelf ook uh, ja, spannend bleef om te spelen. Ja. Wat is uh, vind jij zijn belangrijkste werk? Ja, dan denk je toch aan de Shining of One Slot en de en Dat zijn films. Zelfs als je daar foto's van ziet, dan weet je uit welke, uit welke films dat komt. En je, je weet waar dat verstaat, inderdaad. Wat je net ook al zei: een beetje van die getroebleerde, gecompliceerde personages. Ja. Maar ik vind het ook. Heerlijk, zo'n zo film als As Good As It Cats. waarschijnlijk een komedie uh, met heel veel bittere ondertonen. En ja, die, die uh, titel, As Good As It Cats, dat is bijna een motto voor het leven. Ja, met, een, met gewel, geweldige one-liners trouwens ook in die <coughs> film. Nou ja, als je kijkt ook naar zijn latere werk, daar waar hij ook meer de oudere man speelde... daar werd hij ook wat gevoeliger, toch? Ja, dat, is, dat is ook duidelijk dat dat misschien kanten zijn... die een acteur van zichzelf meer toelaat of meer... Uh, wil, wil laten zien. En wat dat is, ja. is het jammer, want de regisseur van About Sweet heeft nog zo'n uh, film gemaakt die afgelopen voorjaar in, in première ging: Nebraska ook weer over een oudere man. En dat is bijvoorbeeld een rol die Nicholson heeft moeten afzeggen. Ja. omdat hij zijn uh, teksten niet meer uh, goed genoeg in zijn hoofd kreeg. Ja. Dus ik hoop dat er nog een regisseur komt die hem een zwijgende rol geeft, zodat we nog één keer in volle glorie naar dat mooie ouderworende gezicht kunnen kijken. Dat hopen we met je, Tana Linse. Ik dank je wel. Okay. Half elf dames en heren, einde van deze uitzending. Snel nu naar het oosten van het land, Oldenzaal. Ze is weer terug. En hoe horen wij vanuit de bus? Neda. Hey <laughs> Hoi, goedemorgen Sven. Ja, we staan vandaag in Twente, want hier zijn de plannen om een burgerluchthaven te beginnen in een vergevoerd stadium. Maar ja, een brief die tegenstanders naar Brussel sturen, die kan de plannen ernstig dwarsbomen. Straks een discussie hier vanuit Twente, bij lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. De coalitiepartijen, VVD en PvdA, hebben in de zomer gesprekken gevoerd met D66 over toetreding tot het kabinet. Verkenningen liepen op niets uit, onder meer vanwege de opstelling van PvdA-leider Samson. Die vreesde dat belangrijke standpunten van zijn partij in het regeerakkoord zouden sneuvelen. Vleesleverancier Vion herkent zich niet in de beschuldigingen dat varkensvlees met het Beter Leven kenmerk is vermengd met gewoon vlees. Personeel vertelt daar vanavond over in Zembla. Woordvoerder van de Lee van Vion zegt dat het bedrijf niet weet om wat voor informatie het gaat en dat het bedrijf van Zembla geen inzicht krijgt in de beschuldigingen. De inflatie in Nederland is in augustus licht gedaald en bedraagt nu 2,8 Afgelopen maanden liep de inflatie nog op tot 3,1 in juli. Dat was het hoogste cijfer in vijf jaar. Dat de inflatie nu lager uitvalt, komt onder meer doordat benzine en kleding goedkoper zijn geworden. De Nederlandse export naar Azië is flink afgenomen. In de eerste maanden van het jaar is de waarde van de export naar zeven Aziatische landen met bijna 10 gedaald. Het gaat dan om landen als China, India en Thailand. Dat zijn de hoofdpunten. Zijn mensen weer een beetje normaal naast en achter elkaar gaan aanrijden? Kees Kwaks. Daar lijkt het op, want de pijnpunten die nemen we nu toch wel snel. Af. Sven, op de A16 richting Rotterdam. Vanuit Breda nog 6 kilometer op de hoofdrijbaan... tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Debrechtseplein. Op de parallelbaan staat 2 kilometer, dat A20. Um, bij Krooswijk op de A20 richting Hoek van 104 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En de A44 is weer vrij richting Amsterdam. Dat betekent nog wel 9 kilometer file rijden... tussen Warmond en de afrit Oude Wetering. Sterk als u in de file staat. Ik zeg tot morgen. Ook tegen Dorot Megens en tegen u thuis. En alle aandacht nu voor Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Vanaf 2016 krijgt ons land er een nieuw commercieel vliegveld bij. U kunt voortaan ook naar uw vakantiebestemming vliegen via Enschede Airport Twente... Maar niet iedereen ziet zo'n extra luchthaven zitten. Want vorige week werd bekend dat de actiegroep Volt een brief heeft verstuurd naar de Europese Commissie. Waarin grote vraagtekens worden gezet bij de aanbestedingsprocedure aangaande luchthaven Twente. Ja, en daarop is er een andere brief gestuurd vanuit de stichting Doorsta Doorstart Vliegveld Twente. Waarin Brussel wordt verzocht om een beslissing te nemen over die doorstart van de luchthaven Kortom, de tukkers zijn verdeeld. Wat vindt u? Investeren in een nieuw vliegveld? Of moeten we genoegen nemen met de reeds vijf vliegvelden die we al hebben? Laat het ons weten. Bel naar 0800-1121. Mailen kan ook. Lijn1 En zoals iedere dag kunt u ook twitteren. Hashtag Lijn1. Dit is Lijn1. Come fly with me. Let's fly, let's fly away. If you can you ...some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come, Come fly, fly with me, tenminste dat als het ligt aan de voorstanders van het vliegveld. Ik heb een bus vol heren hier in Twente tegenstanders van het vliegveld zijn Yuri Ankuney fractievoorzitter D66 van Oldenzaal en Appels voorzitter van Hart van Twente. De voorstanders fractievoorzitter van de VVD Provinciale Staten Herman Pieper en Jordi Rietman van Doorstart Vliegveld Twente. En daarna zitten er nog een heleboel mensen, omwonenden, belanghebbende voor en tegenstanders. Kortom, het wordt een spannend half uurtje hier bij lijn 1. Ten eerste heren, welkom. En namens mijn redactie. Mijn redactie heeft natuurlijk de afgelopen uh, gisteren volop met jullie allemaal gebeld. Wat de redactie opviel is dat de emoties hoog oplopen. Sommige mensen willen niet weer met anderen in de bus. Jordi Rietman, voorstanders, Zitten er hier mensen waarvan jij denkt, ik wil jullie liever niet zien? Nou, ik uh, wil iedereen zien. En ik ga met iedereen een gesprek aan. Zolang dat op een fatsoenlijke manier gaat, ga ik met iedereen een discussie aan. En ik loop ook voor niemand weg. Ik ben voor niemand bang. Dus uh, ik, je mag mij alles vragen. Ik zal ook overal antwoord op geven. Dus uh, wat dat betreft... Uh, Ga ik open de discussie aan dus. Voor niemand bang zijn er redenen om bang te zijn dan? Nee, ik zou niet weten waarom. Dus uh, Zolang niemand mee een mes op de keel zet, ben ik voor niemand bang. Maar dus, uh, dat betreft valt allemaal wel mee. De emoties loge, lopen hoog op. Jordi Rietman, tegenstander. Uh, Jordi Anconé bedoel je. Um, uh, de emoties lopen soms hoog op bij sommige mensen. Ja, Ik heb daar zelf uh, minder last van, gelukkig. Dit hele probleem speelt al een hele tijd. En twee jaar geleden stond mijn collega Prem, die toen nog de lijn 1 deed als Premtime, stond hier ook al bij jullie, met de voor- en tegenstanders. Het lijkt alsof er in de afgelopen twee jaar niets is veranderd. Nee, dat klopt inderdaad. Het loopt inderdaad al jaren. Inmiddels al bijna tien jaar loopt dit hele proces. En eigenlijk zijn we nog niet veel verder. Het moment dat er zou gevlogen worden, dat wordt iedere keer maar opgeschoven, opgeschoven, opgeschoven. En inmiddels hebben ze dus over 2016. En of dat überhaupt nog gaat gebeuren, dat moeten we nog maar zien. Ja, en dat vliegveld hier in Twente, dat was heel lang een, een militaire basis, een militair vliegveld. Wat is er daarna gebeurd? Uh, de militairen zijn vertrokken uh, en dan krijg je in één keer als regio de kans om uh, met een enorm terrein van 500 hectare te kijken wat wil je daarmee doen. Uh, en het lijkt er heel erg op dat er niet serieus is gekeken van wat, waarmee kunnen we de regio echt sterker maken. Wat, wat, waar hebben we echt het meeste aan? Maar dat er gewoon echt direct gekozen is, het moet een luchthaven worden. Ja. En alle andere opties die uh, werden gewoon aan de kant geschoven. Herman Pieper, u bent voorzitter van de vvd fractie Provinciale Staten. U bent voorstander van dat vliegveld. Wat is de status nu? Ligt het er gewoon maar bij? Gebeurt er nog iets? De status, de status nu is dat er uh, af en toe gevlogen wordt... Het uh, uh, uh, college van uh, gedeputeerde staten en uh, het uh, college in Enschede hebben uh, uh, het besluit aan de staten en de raad voorgelegd of er een gunning naar... Uh Dick Wessels, of een groep Twentse ondernemers onder leiding van Dick Wessels uh, gedaan kon worden. Dat is gebeurd en eind van deze maand wordt daar de handtekening voor geplaatst. En dan beginnen de werkzaamheden op het moment dat uh, Brussel ook groen licht gegeven heeft. Ja, want Brussel, daar ligt nu het probleem. Jury uh, Ankene. u bent van D66 uh, fractievoorzitter en lijsttrekker. En u heeft mede, bent u betrokken geweest bij die brief naar Brussel? Um, ik heb in ieder geval veel contact gehad met Noel Graas, die hem uiteindelijk inderdaad verstuurd heeft. Um, en um, uh, volgens mij hebben we een heel goed punt als uh, tegenstanders van de luchthaven. En het gaat nu in eerste instantie om, uh, is het juridisch netjes verlopen, de aanbesteding? Er is eerst een normale openbare aanbesteding geweest. Daar is geen enkele uh, bedrijf gekomen dat daadwerkelijk uiteindelijk interesse had. Um, en toen is het onderhands door, uh, doorgegaan met uh, de heer Wessels. En uh, dat liep nogal vreemd, laten we het zo zeggen. Er zijn enorme wijzigingen in, uh, in de regels uh, zijn er gekomen. Er zijn miljoenen extra bijgekomen. Alleen nog 5 miljoen extra vanuit de overheid, wat hij als startkapitaal erbij krijgt. Uh, voor bijna 5 miljoen nog eens uh, aan gratis uh, luchtverkeersleiding. En uh, juridisch is het zo dat een aanbesteding uh, mag onhands worden aanbesteed, zolang er geen wezenlijke wijziging is. En de definitie van wezenlijke wijziging is 5 miljoen. En we hebben het nu al over twee keer 5 miljoen. Dus ja. dat is een wezenlijke wijziging. En de kans is heel groot dat uh, Brussel straks zegt de hele aanbesteding moet opnieuw. Jordi Rietman van de stichting Doorstart Vliegveld Twente. Je bent het hier niet mee eens? Nee, want de, de, de vliegvelden die er op dit moment al zijn kregen ook steun van de overheid uh, omtrent de luchtverkeersleiding. En dat bedrag is uh, uh, zou ook bij de andere uh, partijen zijn uh, betaald door de overheid. Dus dit is, valt sowieso buiten de aanbesteding. En op dit moment de uh, de tenderboard heeft, uh, de conclusie getrokken na diverse onderzoeken dat de aanbesteding volgens de procedures is verlopen en dat er geen er is wel een wijziging geweest, maar die, die, dat die voldoet aan de eisen volgens de Europese Commissie. Nou, helaas Daarbij... is dat slechts een halve waarheid. Uh, in april heeft de tenderboard gezegd dat er niks aan de hand is. In mei is het tenderboard gekomen met een nader advies. En dat nader advies zeggen ze heel duidelijk dat er wel degelijk een risico is... dat, het, uh, dat de extra wijziging kan worden gezien als een wezenlijke wijziging. In de conclusie van de tenderboard staat op 28 mei dat de tenderboard... Uh, heeft geconstateerd dat er wezenlijke wijzigingen zijn geweest... maar dat die volgens de Europese normen zijn voldaan. Ja, los van dat procedele. Ab u bent voorzitter Hart van Twente in de Oldenzaal. Kunt u uitleggen aan mij, maar ook aan de luisteraars, waarom bent u tegen... Ja, dat kan ik uh, zeker uitleggen. Uh, ik ben uh, in deze stichting gekomen... op voorhand uh, van de wijkraad van Oldenzaal. Die heeft ons gevraagd uh, alles te doen om uh, te zorgen dat er... Uh, geen schade aan de wijk uh, zit. En zodanig hebben wij samen met de andere mensen... En wat van... is dat geen schade? Waar nou, zijn de wijkbewoners bang voor? Uh, wij zijn erg bang voor de veiligheid uh, van, uh, in de wijk. Voor geluidsoverlast. Voor daardoor gezondheidsklachten van mensen. Dat is overal bij alle luchthavens bewezen dat die enorm zijn. Er is uh, bij aanvliegroutes van alle luchthavens een stijging van 15% van hart- en vaatklachten. Er is dus dan zouden overal... alle vliegvelden weg moeten? Uh, het zou uh, heel goed zijn als er eens wat breder wordt gekeken... naar hoe of er met vliegvelden wordt omgegaan. Herman Pieper, voorzitter van de VVD-fractie. Ja, uh, ik, uh, ik, ik zit hier toch met enige verbazing te luisteren. In uh, de periode dat ik hier in Oldenzaal wethouder was, 2002 tot 2010 hebben wij een enquête gehouden onder uh, de inwoners van Oldenzaal... en zelfs in Berghuizen was twee derde van de inwoners... voor de doorstart van dit de luchthaven. Dit klopt helemaal niet. Nee, dit, nee, dit klopt Ik heb niet. hier precies de persbericht uh, wat we toen hebben gehad... over die uitslag. En daar was 58% in Zuid-Berghuizen inderdaad voor een luchthaven. Maar dat betrof een luchthaven van een zeer klein formaat. De luchthaven die nu gepland uh, wordt, dat is 73%... Tegen deze luchthaven. Ik heb hier precies de uitslag van uh, het verhaal. De, uh, de enquête die toen door de die dus algemeen gehouden is. Daar is dan al ver uit veruit de meerderheid uh, in uh, alle Dit klopt ja. Het niet. U spreekt hier echt iets over. En ik wil nog graag terugkomen op dat tweede 5 miljoen verhaal. Dat is een structuurversterking uh, waarbij het Rijk ook 2,5 miljoen meegeeft. En uh, dat is een goede zaak dat daar verbonden wordt op de werkgelegenheid in Twente om daar uh, Den Haag ook aan te verbinden. Ja, want dat is een van de redenen waarom u, Herman Pieper, maar ook Jordi Rietman, waarom jullie voor zijn. Want jullie zeggen een vlie dat vliegveld, als dat een burgervliegveld wordt hier in Twente, dan is dat goed voor de economie. Ja. Uh, er zit een belangrijk stuk werkgelegenheid uh, aan uh, het vliegveld. Het gaat niet alleen om het vliegveld. Het gaat om ook een industrieterrein met vliegmogelijkheden. En dat is een extra dimensie. Waardoor je andersoortige industrie ook rondom dat in dat gebied kunt vestigen. Ja. En op die manier kun je iets doen aan de werkgelegenheid die hier... Uh, hoog nodig is. We hebben hier een uh, gigantisch uh, tekort aan, uh, aan arbeidsplaatsen. En uh, het wordt tijd dat we daar. wordt uh, echt tot een van de krimpregio's van ons land. Uh, dat in zijn algemeenheid valt het mee. Dat is meer de achterhoek. Juri Ankené? Dat is goed als ik dit hoor, denk ik. Nou ja, meer werkgelegenheid, zeker met de economische crisis. Welkom toch? Een rendabele luchthaven kan inderdaad bijdragen aan de regionale economie en aan de werkgelegenheid. Maar een, een luchthaven die niet rendabel is, kan ook niet bijdragen. Die kost alleen maar geld. Hoe weet en, u dat, dat het niet rendabel is? Nou ja, dat, dat blijkt uit ieder onafhankelijke expert die er naar kijkt, die zegt de, de passagiersaantallen zijn niet haalbaar. Maar kijk ook vooral even verder rond. Kijk naar heel Europa. Heel Europa ligt vol met onrendabele uh, regionale luchthavens. En die zijn allemaal begonnen met de Dezelfde prachtige rapport als waar deze ook mee begint. Hetzelfde is in Ilde en Maastricht. En er moet ieder jaar weer voor miljoenen aan overheidsgeld bij. En nog heel over de bedrijventerrein waar de heer Pieper net over begint. Uh, uh, laat maar zo zeggen. Gelukkig hebben we slechts een enorm overschot aan bedrijventerreinen op dit moment in Twente. Waarom moeten we er dan in vreesnaam nog zoveel hectares weer bij krijgen? Herman Pieper? Een industrieterrein met, met deze faciliteiten uh, is uniek en zal zeker uh, bepaalde werkgelegenheid uh, trekken. En uh, met betrekking tot uh, de exploitatie van deze luchthaven, wij hebben als overheid besloten dat wij geen gelden in de exploitatie zullen stoppen. Dat zullen we ook niet doen. Dat is ook in, in Zwolle ook heel duidelijk afgesproken, ook in Enschede overigens. En het is een heel duidelijke zaak dat daar uh, waarschijnlijk wel brood in ziet. Het is de particuliere ondernemer die uh, dit verhaal draait en die is aansprakelijk voor de exploitatie en niet de overheid. Nou, nee, de, uh, helaas is het weer de halve waarheid. De heer Wessels kan namelijk bij deze helemaal niks verliezen. De overheid steekt er zoveel geld in en de heer Wessels hoeft zo weinig mee te brengen... dat als hij een terminal bouwt en als hij nog op het bedrijventrein een paar bedrijven... Hoeveel uh, geld gaat het? Uh, in totaal, tegen de tijd dat de luchthaven helemaal klaar moet zijn... heeft de overheid er tussen de 80 en 120 miljoen ingestoken. Uh, en de heer Wessels slechts een fractie daarvan. Ongeveer 20 miljoen. Een klein ja, minder nog. Dat klopt, in en de afgelopen 80 jaar het bedrag en wat de overheid nee, dat... nu in de luchthaven steekt... aan bedraagt 16,2 miljoen 4,6 ja. miljoen voor de, voor de luchtverkeersleiding. En wat u nu roept, is dat meneer Wessels een cadeautje krijgt van de overheid. Dat krijgt van 100 hij. miljoen. Dat, dat, dat krijgt hij de krijgt de ook los. inderdaad een hij heel duidelijk cadeautje. cadeautje. En dat Appels. heeft hij ook afgedwongen. Want anders was hij nooit meegegaan. Hij heeft afgedwongen dat hij 5 miljoen van de Rijksoverheid mee zou krijgen. Anders was hij dit helemaal niet eens gaan doen. Ter stimulering en van de dat, werkgelegenheid, dat weet dat, u ook. Dat is uh, Die stimulering van je werkgelegenheid die was veel beter geholpen geweest met ons alternatief. Plan. Daar zou veel meer werkgelegenheid nu Wat is uw alternatieve al zijn. plan? We hebben al in 2008 een alternatief plan... van de stichting uh, Alternatieve Vliegveld Twente opgericht. Daar zat een duidelijk ander alternatief in. Met uh, behoud van de waarden die er in Twente zijn. Uh, met duidelijk meer uh, de woningbouw in dat richting. Maar wat is het en andere recre alternatief? Recreatiever uh, vormen van gebruik. Waarbij eventueel ook een mogelijkheid... voor voor een klein luchthaven met, ja. uh, met gewoon kleine is... toestelletjes aanwezig zou ja. zijn. Dus eigenlijk privé, privé In de bus Dankjewel. zit ook nog iemand van de vlieg... Oeps. Goed, hier ben ik weer terug. Ik loop op, grote, op hoge hakken van de een aan de ander. Gaat onhandig. U bent van het vliegveld, van, van de vliegvereniging. En als het dan u ligt, blijft het vliegveld. Een vliegveld voor kleine vliegtuigjes. Ja, ik ben John van Aspen van de Vliegclub Twente. Wij zijn op dit ogenblik een van de drie partijen die op, nog actief vliegen op het vliegveld. Weliswaar recreatief. Maar ik denk dat er een heel groot employ is voor General Aviation. Je hoort dat de economie aantrekt vooral op de export. Je ziet hier in Twente ook bedrijven die veel in Europa exporteren. En wat zou er niet handiger zijn als je op één dag op en neer kan... voor een vergadering in Londen of in Milaan of in Madrid, noem het maar op. Dat kun je vanaf deze locatie prima. Als je daar voor eerst naar Münster moet of eerst naar voor naar. Amsterdam, dan ga je dat niet redden op een dag. Dus dat geeft op zich al een boost aan je werkgelegenheid. Niet direct uh, op het vliegveld gebonden, maar wel aan alle industrie die er al zit... en die daarmee hun uh, exploitatie kunnen verbeteren. Dus als het aan u ligt? Gisteren nog open. Wat ik nog even ook wil vragen is Jordi Rietman. Jij bent van de stichting Doorstart Vliegveld Twente. Dat al deze andere heren, bijvoorbeeld de meneer van de VVD en D66. Nou, politieke agenda. Ik snap het dat ze voor of tegen zijn. Je bent 21. Wat maakt dat jij nou zo voor een vliegveld bent? Waarom ik zo voor het vliegveld ben is dat ik de economische ontwikkeling voor Twente belangrijk vind. De werkloosheid is hier enorm hoog. En die loopt alleen maar verderop. En mensen zijn op zoek naar een baan en willen graag werken. En met een plan om werk te creëren, om de economie aan te trekken, is dit een prachtig plan. Wat Niemand weet of het daadwerkelijk. Um, uh, de, de, het plan van Wessels is niet bekend. Je weet niet uh, hoeveel hij ermee verdient of wat, hij de aan kwijt, uh, wat, de, wat het hem kost. Het gaat er nu om dat je die man een kans geeft en dat men uit Twente wil vliegen. Daar is waar het nu om draait. Je kunt continu terugvallen op oude verhalen en terug blijven kijken uit het verleden. Maar dat heeft geen zin. We moeten vooruitkijken met elkaar. We moeten samen de schouders eronder zetten. En niet nu met elkaar het gevecht gaan gaan van wel of niet. Het is een feit dat die luchthaven er komt. Het is een feit dat er eind van deze maand getekend wordt. En het is een feit dat er straks een prachtige Het is. Dus een feit. Dus als ik het zo hoor, dan denk ik Jurie Ankené D66. U heeft die brief uh, gestuurd naar Brussel. Als ik... Jordi, zo hoor, heeft het geen enkele zin. Het is nou, een feit. brief naar Brussel maakt niks uit. Het is nog helemaal geen feit. Om te beginnen, er zal veel eerder getekend worden voor, uh, voor de overeenkomst van de luchthaven. Er wordt iedere keer opnieuw uitgesteld. Het zou me echt niet verbazen als dat nu opnieuw wordt uitgesteld. Dus dat eind september helemaal niet gehaald wordt. Maar hoe je het ook wendt of keert. Brussel moet eerst een akkoord geven over de aanbestedingsprocedure. En of er wel of niet sprake is van staatssteun. En voor die tijd kan er niks gebeuren. En ik ben, heb er echt vertrouwen in dat Brussel een stokje voor deze plannen gaat steken. Nou, wat meneer Anconen zegt klopt Jordi? niet, want er staan drie onbindende voorwaarden in, uh, uh, in het contract met Wessels. En daarvan is één de staatssteuntoes. Dus er hoeft niet per se achteraf te worden getekend. Er kan gewoon vooraf getekend worden zonder dat de staatssteuntoes bekend is en zonder dat de ja, aanbestellingsprocedure is. Maar dat is niet het belangrijkste is. punt. Het belangrijkste punt is dat de nee, kans heel Nee, het gaat voor, erom dat het wel getekend als, kan worden. Als u even zo vriendelijk wilt zijn om uit te laten praten, het belangrijkste punt is dat Brussel akkoord moet, moet gaan. En het lijkt erop dat Brussel niet akkoord gaat. Ook, ook namelijk als je kijkt naar de recente uitlading van eurocommissarissen ja. Haan en Almunia. Die zeggen beide, uh, we moeten niet meer al die miljoenen in, in, in die regionale luchthavens stoppen. Want het helpt niks. Dat geld kun je veel beter besteden voor andere impulsen aan de economie dan die luchthavens. Want die dragen niet tot nauwelijks bij en zijn een molensteen om, om de nek van onze economie. 1 miljoen bezoekers heeft een, vliegveld, een klein vliegveld nodig. wil het rendabel zijn. Ho, ho, ho, ja, als ik dan kijk naar Twente, dan denk ik 1 miljoen bezoekers. Dat red je toch helemaal niet? De luchtvaartgebonden bedrijvigheid kan natuurlijk een behoorlijke impuls zijn uh, aan de inkomstenstroom van, uh, van die luchthaven. Ook wat uh, die meneer van uh, uh, de Kleine Luchtvaart ook zei: uh, het is van belang dat je de mogelijkheid houdt om, uh, om te vliegen. Ik ga even naar wat tweets. Maarten die zegt er zijn vliegvelden genoeg in Nederland. Maastricht is bijna failliet. Stukje over de grens bij Twente. Ligt er al een vliegveld. Dat is zo. Ja dat klopt inderdaad. Maar Münster heeft niet genoeg bestemmingen. En die doet niet genoeg voldoende bestemmingen aan waar de inwoners van Twente vanaf willen vliegen. En uit onderzoek blijkt dat Twentenaren vanaf Twente willen vliegen. En dat die populatie groot genoeg is om vanaf Twente te vliegen. Men heeft Twente altijd prettig en klein gevonden. En, uh... Wie is Men? De... De bewoners uit Twente die laten dat weten in tientallen, honderden, duizenden reacties. Dus het is duidelijk, je kunt continu blijven. Ja. Uh, u wordt nu, nou, ik vind het heel erg om te zeggen, Jordi, maar je wordt nu uitgelachen door bezoekers die uh, omwonenden die hier zitten en die het niet met je eens zijn. Nou, in het verleden uh, heeft men dus ook getracht de luchthaven, uh, toen de defensie hier nog zat, om die op gang te krijgen. Maar het heeft altijd te weinig uh, bezoekers opgeleverd, passagiers opgeleverd. Maar de kosten daarentegen die werden gedragen door de defensie. En daardoor kon dit vliegveldje doormoddelen. Maar SNO heeft een onderzoek gedaan en daarin is het gebleken dat Twente een potentieel had van 300.000 tot maximaal 500.000 passagiers. Maar voor een break-even heb je 1,2 miljoen passagiers nodig. Dat is bijna drie keer zoveel. Dus het is gewoon een luchtkasteel. Even uw naam nog? Van Dus als het aan u ligt, komt dat vliegveld er niet? Absoluut. Niet. En we hebben hier een vliegveld in de buurt münster En het is beter om één grote luchthaven te hebben dan twee kwakkelende luchthavens. Oké, okay, ik ga even toch nog snel maar nog een tweet. Om daar even op uh, in te Natuurlijk. haken. Meneer heeft het Jordi? hier over uh, een onderzoek wat gedaan is uh, door Noel Graas. Nee, onzin. Onzin. Dat, is dat is Nee, dat is zeker niet door Noel Graas. Dit is onafhankelijk onderzoek geweest. Ik dacht dat ik met Dali de De interviewer stelt hier een vraag. Ik hoef niet met u in discussie. U stelt onzin. Stichting Economisch Onderzoek die dit onderzoek heeft uitgevoerd, heeft uh, op verzoek weliswaar van Volt hierna gekeken. Maar dat, is de, dat zijn de experts op dit gebied in, in het land. In het begin probeerde men de uitkomst hiervan weg te zwaaien. Van, ach, dat, dat stelt niet zoveel voor. Maar toen kwam men erachter dat dit de experts zijn binnen Nederland. Ja. En eigenlijk is het veelzeggend dat de overheid deze stichting Economisch Onderzoek zelf niet heeft gevraagd. Dus dit is namelijk de stichting waar de kennis zit over luchtvaart. Oké, okay. hm. Rossumrood. Daar was dat al eerder ook uh, bekend, want uh, beroemde professoren als dokter professor Heertje en uh, professor Heerkens, de werkelijke deskundigen op het gebied van luchtvaart van de UT, zijn allemaal duidelijk tegen deze luchthaven, hebben dat ook aangegeven... dat dit absoluut een onmogelijkheid is om hier een luchthaven Ik te starten. Ik ga even naar een tweet van een omwonende. Die is Rus, Rus, Rossemrood, die zegt... 80% van de Oldenzaalse bevolking voor een vliegveld bullshit. 95% is nooit een enquête voorgelegd. Klopt dit Herman Pieper, voorzitter van de VVD? Nee. Die enquête die is uh, wijdverspreid en daar heeft iedereen aan mee kunnen doen. Die enquête is wijdverspreid verspreid geweest in de Bijk Berghuizen, dat klopt. En er zijn uh, zo ongeveer 600 respondenten geweest uh, op een bevolking van 32.000. Dus ik kan de opmerking van Rossumrood wel een beetje begrijpen. Oké, okay. ja. Sascha Boers, die heeft, een, uh, die, die heeft een opmerking voor Jordi, die zegt... Jordi Rietman, jij bent gewoon gek op vliegtuigjes, zeg het nou maar eerlijk. Nou kijk, daar ga ik geen eens een zinnig antwoord op geven. Als mensen zich verlagen tot dat niveau ga ik niet meer in discussie. Nee, maar is het, oh, dat... Je zegt... nou, nou, dan moet ik dus eigenlijk niet met jou in discussie. Want jij bent voortdurend, uh, ben jij in de media mensen aan het aanvallen. Dit is op dit no, no doe jij beschuldig... dat normaal. Nograas beschuldig jij voortdurend van eenmansacties. Um, terwijl Nograas door tientallen, zo niet honderden mensen uh, ondersteund wordt. Daar moet hij daar openheid van geven. Meneer Graas geeft geen openheid van zijn vereniging. Nee, maar het doet geen uitspraak ik of hij daar werkelijk nee, nee, maar dat, dat, heet, dat heet privacy. Ik bedoel, een vereniging geeft sowieso niet, uh, uh, niet ja. openbaar wie de leden zijn. Dat heet privacy, meneer Riemann. Als je ik... zelf continu hamert op openbaarheid van de gemeente en provincie... dan moet je zelf ook openbaarheid geven. Uh, uh, dit dit, dit mag je helemaal niet openbaar geven. Het het... Het Heren, ik ga jullie even onderbreken. Even volgen. ik ga je daar iets over zeggen. Even onderbreken. Aanbreken. Wat ik even wil weten, hè, ook nu lopen de emoties weer hoog op. Is er niet een kans dat dit een soort... Want ik zie hier allemaal mannen, dus ik denk waar zijn de vrouwen... die je wel of niet om het vliegveld geven, maar... Is dit niet een soort kans dat dit gewoon een wel is niet eens niet wordt, dat jullie gewoon willen winnen? Nou, nee, dit is al jarenlang een welens uh, Waarbij, uh, met name ja, sorry dat ik het moet zeggen, toch, de voorstanders die uh, zitten al jaren met een one-track mind lichting luch luchthaven. En er wordt helemaal niet gekeken naar informatie die er van buiten komt. Uh, wat voor erkende experts je er ook bij haalt? Uh, economen, luchtvaartdeskundigen. Er wordt gewoon niet naar, met die, naar die informatie gekeken. En dat blijkt keer op keer op keer. Ja. Anton die, uh, twittert, mailt het volgende. Wat een onzin. Nog een vliegveld erbij. Nog meer herrie en drukte in dit kleine overvolle landje. Ons land wordt steeds onleefbaarder door de typische VVD-plan. Altijd maar meer en meer en meer. Voorzitter van de VVD-fractie, Herman Pieper. Ja. Uh, daar ben ik het niet mee eens. Ik uh, ben van mening dat uh, ook daar waar gesproken wordt over exploitatie en dergelijke... dat uh, een ondernemer ziet daar brood in. En uh, vooral uh, in binnen de overheid uh, zie je altijd rapporten van allerlei deskundigen en dergelijke komen. Ik ben blij dat de praktijk hiernaar kijkt... en kijkt of hier een rendabele exploitatie van te maken is. En dat is gebeurd. De meneer achter mij wil reageren. En dan hoop ik niet dat ik... Ja, komt u mee. Meneer Van Asperen. En Wat mij uh, verbaast is dat dit uh, vliegveld ligt er al 80 jaar. Nou zijn dit hier wel allemaal oude mannen, waaronder ik zelf. Maar allemaal nog geen 80 jaar. We zijn dus allemaal komen wonen in uh, de buurt waar een vliegveld was. Er wordt steeds gediscussieerd over het starten van een vliegveld. Dat is, dat is onzinnig. Het is al 80 jaar een vliegveld. Je moet er nu alleen een uh, goede rendabele uh, propositie op doen. En die is uh, op dit ogenblik aan de orde. Nou, er zit wel een klein beetje nuance in. Het is acht jaar in de geschiedenis een burgerluchthaven geweest. De, van 31 tot 39. In die periode is de ieder jaar verlies geleden en is ook een 39 luchthaven failliet gegaan. Uh, toen kwamen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en die hebben er een militaire luchthaven van gemaakt en dat is vervolgens ook gebleven. Um, en in die periode vonden inderdaad de Twentenaren dat een gezellig knusse, schattige luchthaven, maar ja, wat wil je met maar 35.000 passagiers per jaar. Ik bedoel, hij moet nu 30 keer zo groot worden. Dat is niet te vergelijken met het beeld wat men heeft van de luchthaven van de afgelopen jaren. Dit was gewoon een immense luchthaven. Uh, heel veel mensen denken ook dat ze gratis kunnen parkeren. Nee hoor, dat was gewoon volop met betalen. Dit wordt gewoon een commerciële luchthaven, net zoals iedere andere. En dat schattige wat men vroeger van vroeger gewend is voor deze luchthaven, dat verdwijnt. Dat is toch vreemd? U bent bang dat het een rendabel, een niet rendabel vliegveld wordt. En nu zegt u dat u bang bent voor een miljoen passagiers. Waar bent u nou eigenlijk bang voor? Voor geen rentabiliteit nee. of voor wel rentabiliteit? Het plan is een miljoen. En daar steekt de, de, de regionale overheid samen met een landelijke overheid 80 tot 120 miljoen in als een soort van bruidschat om het Wessels mogelijk te maken hier te starten. En daar heb ik het grootste probleem mee. Meneer nou ja, Wessels van, mag van mij proberen wat hij wil, maar laat hij dan volledig met eigen geld doen. Geen zonder, bedrijf, zonder, geld. Ja, Zonder belastinggeld. Alle infrastructuur in Nederland wordt met belastinggeld betaald. Daarom betalen we ook belastinggeld. Dat is voor het algemeen belang. Dus als er een waterhaven wordt gebouwd, dan mag dat met belastinggeld. Als er een uh, verkeersweg wordt aangelegd, a 1 wordt voor 90 miljoen opgeknapt, dan mag dat met belastinggeld. Maar op het moment dat het een luchthaven is, dan mag er geen enkel cent belastinggeld in. Dat en, is omdat, toch vreemd. Omdat de noodzaker in dit geval niet is. He's, we hebben in dit land al meerdere hef, luchthavens van een aantal heel slecht draaien. We hebben een uurtje rijden hier vandaan, Münster, prima geoutilleerd uit ja. de luchthaven. Deze luchthaven is niet nodig, dus hoeft de overheid ook niet te investeren qua infrastructuur. Juri Anconé, even voor, voor, voor u. Stel dat Brussel u geen gelijk geeft en het vliegveld er komt. Wat is dan het ergste dat er kan gebeuren? Uh, het, het ergste scenario is eigenlijk precies het scenario wat je nu al ziet in Ilde en Maastricht. Uh, dat, dat het niet uit kan. En dat er jaar na jaar na jaar overheidsgeld opnieuw bij moet. Uh, en dat je eigenlijk op die manier een luchthaven staande houdt... zoals je het al door heel Europa ziet gebeuren met tientallen praktijkvoorbeelden. Ja, dat, dat is echt zonde van ons geld. Dan heb je het over een paar honderd banen die je jaarlijks met miljoenen moet ondersteunen. Volgens mij kunnen we ons geld veel beter besteden. Jordi Rietman, stichting Doorstart Vliegveld Twente. Stel dat Jurie Anconé gelijk krijgt met zijn brief naar Brussel... en dat Brussel zegt, een doorstart van dat vliegveld komt er niet. Brussel zal nooit zeggen... Die keurt nooit het hele verzoek af. wat door ADT en door uh, Wessels. of niet door Wessels ingediend. maar in ieder geval wat ADT heeft voorgelegd. Brussel zal nooit het hele verzoek afkeuren. Stel dat de staatssteuntoes. Uh, kan op een onderdeel. Yes. kunnen ze zeggen. daar zijn we het niet mee eens. Maar ze kunnen nooit het hele bedrag afkeuren. Dat zal ook niet gebeuren. Ze kunnen zelfs de procedure al afkeuren. Eerst. Uh, die het niet goed de, is geval. Ze, ze zouden de aanbesteding kunnen afkeuren. maar dat is op dit moment niet duidelijk. en zal naar mijn inzicht ook zeker niet gebeuren. En ja. op dit moment gezien zijn er vele, daar ook niet voor. Gezien Heeren? de vele veranderingen die er zijn opgetreden... tussen de eerste aanbesteding en wat nu aan Wessels is voorgesteld... is de kans heel groot dat die aanbesteding afgebeurd ja. wordt. Als wij wordt. kijken naar de reacties op Twitter, op de, op de lijn 1, uh, hashtag Twitter... dan zien we dat veel mensen... Tegen de komst van het vliegveld zijn, of tegen de doorstart van het vliegveld, hoe je het ook maar wil zeggen. Maar een paar mensen zijn voor. Petra Nijhuis die zegt: Vliegveld Münster is slecht bereikbaar. Wij willen vliegen, zegt zij. En Jan Vechter die zegt: Het wordt hoog tijd dat het monopolie van Schiphol wordt doorbroken. Dus we moeten in Twente niet zo klein denken. Tot slot, het laatste woord geef ik dan bij deze aan Herman Pieper. Heeft u er... Ik, de, nou, er wordt hier heel veel over de procedure gesproken. Dan wil ik toch uh, even aangeven dat wij in de provincie... het volste vertrouwen erin hebben dat die procedure goed verlopen is. We hebben, zonder daar restricties op te zetten hebben wij besloten... unaniem in de Staten om een onderzoek te starten. En die commissie is nu bezig. Oké, okay. heel veel succes. En ik hoop dat het niet nog een keer tien jaar uh, duurt. En ik hoop dat wij niet over twee jaar weer hier moeten zitten met voor- en tegenstanders. Laat Brussel maar snel tot een eindbesluit komen. Dit was het weer voor vandaag, lijn 1 vanuit Twente. Morgen zijn we er weer, waar we morgen vandaan komen, dat weten we nog niet. Geniet van de zon. De kwaliteit van het water en het voedsel in Nederland staat onder druk. Onder andere door hormonen.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 Zaterdag kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.